En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl slash profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, woordenvol standaard opties... en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé.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 Krijg je van -Marie. Goedemorgen. Steeds meer mensen met een baan... komen maar moeilijk of helemaal niet rond... blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS... In 2024 ging het om 175.000 werkende mensen die in armoede leven. CBS legt uit hoe het komt dat zij geld tekortkomen. De belangrijkste reden daarvoor is toch wel het feit dat de energietoeslag... die in 2022 en 2023 er was, in 2024 was afgeschaft... waardoor heel veel mensen ineens met een stuk minder geld moesten rondkomen. Als het horen bij Hart van Nederland zijn vooral ZZP'ers die moeilijk rondkomen. Eieren zijn door de vogelgriep duur en schaars geworden, meldt het AD. Er liggen er volgens de brancheorganisatie... iedere dag wel 3 tot 4 miljoen eieren minder in de winkels. En de prijs ligt zo'n 10 procent hoger dan een maand geleden. Op een doosje van 10 scheelt dat tientallen centen. En bij de grote protesten tegen de regering in Iran... zijn tot nu toe zeker 4500 mensen omgekomen... zegt de mensenrechtenorganisatie. De demonstraties begonnen eind vorig jaar... uit woede over de slechte economie. Het Iraanse regime trad er keihard tegenop... met dus vele burgerdoden als gevolg. Vooralsnog lijkt het erop dat er geen nieuwe protesten zijn. En dan nog voetbal. Ajax maakt toch nog kans op de volgende ronde van de Champions League. De club won gisteravond namelijk verrassend van Villarreal. In Spanje werd het 2-1 voor Ajax. Trainer Fred Grim is blij. Uh, dit is een wedstrijd tegen een hele goede tegenstander. Dus die hebben ook hun kansen gehad en gekregen. Alleen, uh, ja, ik denk dat wij op de goede momenten de goals maken. En hebben laten zien dat we uh, als ploeg heel goed kunnen functioneren. Zet ik bij Zikko, Als Ajax volgende week wint van het Griekse Olympiakos. en andere clubs plum laten liggen dan gaat Ajax alsnog door naar de play-offs van de Champions League. Het weer nog in het westen, kan het nu nog regenen. Straks overal droog, krijgen we een mix van wolken en zon. Het wordt maximaal 9 graden vier vertragingen op de weg waar je langer dan 35 minuten over doet. Op de A2 richting den, uh, Van den Bos naar Utrecht. Nog steeds 8 kilometer tussen en Malsen en even everdingen door uitgelopen werkzaamheden. Drie kwartier daar op de A2 Den Bos naar Utrecht... maar dan tussen Empelbrug en Waardenburg. 11 kilometer met ook drie kwartier. De A12 naar Den Haag, een pechgeval tussen Reewijk en Blijswijk. 9 kilometer, 37 minuten. En op de A50 richting Arnhem kom je in 8 kilometer. Dat is tussen Os-Oost en Ravenstein met een uur en 8 minuten. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90's. Maandagochtend stappen we met z'n allen in een tijdmachine. Gaan we terug naar de jaren 90? En wat zijn je favoriete liedjes uit dat decennium? Simon die heeft zijn lijst zo ingevuld. en die heeft er een liedje opgezet. dat hem doet denken aan zijn eerste zomer met een opgevoerd poegje. De New Radicals had hij dan op zijn kop, koptelefoon. ging hij crossen over de dijk. en het was het allerbeste gevoel dat er was. Dit is You Get What You Give: Q-top 500. You sounds better with you stond vorig jaar op 492 in de Q-top 500. Oef. Ja, je dit, dit, moet wel opgestemd worden, want anders dan valt hij buiten de lijst dit jaar. Gevarenzone. Ja. q of de app, daar kun je stemmen. 7 over 8, woensdag de 21 e van januari. Je luistert show 1565, seizoen 8 van Mattie en Marie. Goedemorgen. Goedemorgen, Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Wat heeft jouw partner ooit voor onhandigs gedaan... tijdens of rondom de bevalling? Oh, wat zijn we aan het smullen van al deze verhalen. Hallo Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang is dit geleden? Uh, 19, jaar. Oh, 19 jaar. Oh, dat is een tijdje terug. Maar je weet het waarschijnlijk nog als de dag van gisteren. Want de dag van de bevalling brak aan. Jullie moesten naar het ziekenhuis. En toen Jan. Ja, nou ja, het was straks. En uh, ik kreeg in één keer een linkse hoek. <laughs> Dat uh, de weeën waren, de, wat, dat er moesten waren weeën, Dus ja. ik als een speer de spullen in mijn auto gooit beneden in de garage en ik rij de garage uit en ik rij zo naar de rondomde. Ik zeg gaat het liefie en ze zit er heel niet in. Tot ze nog voor de deur. <lacht> Jan alles in de auto behalve je hoogzwangere vrouw. Hoe kan maar dat nou? Maxi Cozy, de hele rattaplan, nou noem het maar op, alles gekste met gekste, behalve, behalve mevrouw. Nou, maar ja. Jan, hoe, maar hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Was je zo gestrest? Nou, ik had meer stress, een side Ja, precies, ja. ja. Hey, en toen, je moest omkeren, je weer terug, hup, je vrouw opgepikt, ja. wat zei ze? Ja, dan kwam de Utrecht, Utrechtse geldwoorden tevoorschijn. Ja, juist, ja. ja. <laughs> en, en uiteindelijk is er een uh, mooi kind ter wereld gekomen. Ja, nou, hij is nou 19, 19, waar niet? Dus, uh, nou ja, het gaat helemaal verzakt met hem. Fantastisch zeg, Jan, wat een... Ja. Maar we hebben het er nog wel eens over. Dat hebben ze, als ze later de kinderen willen. ik, dat moet niet zo doen als je vader. Nee, nee, nee precies, precies. Wat een heerlijk verhaal. Jan, dankjewel. Uh, even kijken, dit is een uh, audi appje van uh, Mandy. Nou, mijn man, ik heb er echt geen slecht woord over te zeggen hoor. Want hij is super lief geweest. Een hele bevalling. Alleen precies op het moment dat ik in mijn actieve fase kwam... Uh, besloot mijn man be uh, zalm met broccoli te bestellen. <laughs> nou, ik hou echt heel veel van hem. En ik heb hem nog nooit zo hard zien rijden om dat bord te verstoppen... Want Echt waar, ik ging bijna over mijn nek. <lacht> maar goed, om tien of zeven had ik mijn eerste keertje in mijn armen en alles is goed gegaan. Ja. Maar op dat moment ga ik nooit meer vergeten. Annemarie, jij hebt toch ook wat te stellen gehad met Laura als het om eten gaat? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ik had van tevoren voor mijn bevalling heel uh, zorgvuldig mijn eten ingepakt... want dat heb ik echt nodig, weet ik. Dus ik had een AA'tje mee en een Twix op uh, tip van mijn zus ook. Oh, die zei, dat, dat ga je echt nodig hebben. Ik mocht op een gegeven moment niks meer eten... want rugprik en weet ik, nou, uh, gedoe. En toen was die hele bevalling voorbij. Toen dacht ik, nou, ik heb nu toch zo'n zin in een AA'tje, even wat suiker... Had Laura mijn AA'tje opgedronken? Nee! Had ik niet door. Nou, en, en, en de Twix had ze ook opgegeten. Nou, wat, wat, wat een livestream. Wat een nice ja, dat was even een uh, relatiecrisis. Is er nog AA in huis tegenwoordig? Nee, niet? als het woord AA valt, dan wordt er, valt er ook een hele pijnlijke stilte. Ik moet heel erg lachen op een appje van Tony, die zegt: Mijn man had buikpijn. Dat zei hij even tijdens de weeën. <lacht> Grappig. Hallo Lisanne! Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, jij bent bevallen, Lisanne. en daar was ook jouw partner bij. Wat gebeurde er? Nou, ik was dus net van de derde bevallen. En uh, dat was in het ziekenhuis, dus ik mocht nog niet naar huis... want ik had nog wat verhoging. Ja, en toen kwam echt de vraag der vragen. Mm -hmm. En dat was... Uh, ja, kunnen we misschien toch niet naar huis... want de race van Max Verstappen begint zo. <lacht> oh, nee! <lacht> maar hoe werkt dat nou in, de, in, in het brein van zo'n vent? Dat hij dan denkt dat, dat hij dan ook dat de, de race van Verstappen per se wil kijken. Heb je dat nog gevraagd, Lisanne? Nou, ik, ik, nee, maar ik, uh, ik heb dat natuurlijk totaal genegeerd. Ja. Uh, maar ik, ik zou het aan jou vragen, Mattie. Want jij hebt een mannenbrein. Ik zou het niet weten. Ja, dat dat klopt. Euh... Ja, kijk, ik denk van. Ik, kijk, ik, ik snap wel een beetje een race van Max Verstappen. Dat is wel echt, uh, daarvoor moet je wel thuis zijn, <lacht> nou, inderdaad. Ja, maar je hebt toch net een kind gekregen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar je kan toch. Kijk, vragen staat vrij. Ze kunnen altijd nog zeggen, nee, dat is onverstandig. Ja, maar je wilt maar, toch zelf: het gaat er niet om wat je vrouw of je over het ziekenhuis vindt. Je wilt toch zelf liever naar je kind kijken dan naar Max Verstappen. Ja, maar de, de vraag was natuurlijk: kan ze eerder ontslagen worden uit het ziekenhuis? Huis. Nou, dat kan je natuurlijk wel vragen. Zo van, hé, hey, luister, we kunnen lekker naar huis. Dan heb ik een race van Max Verstappen. En kan jij, kan jij eerder, dan hebben we zeg maar allemaal hebben we winst, weet en je wel. Maar... En hij vraagt het heel lief. Hij heeft een prachtig kind, gelukkige vader. race van Max Verstappen, kijk. Ja, wat, is er echt kwaad gedaan, kun je, je en Maar dan, dan nog zou ik denken, je kijkt nogmaals. Je kijkt toch liever naar je kind. Ja, maar of jij, jij je gaat, vrouw niet, vrouw gaat om. door die 20 uur per dag naar je kind te loeren. Ja, maar in die eerste uren toch wel is het <lacht> enige waar je mee bezig bent. Ja, dat weet ik niet hoor. Staat de wereld buiten die bubbel toch even stil? Ja, maar Max Doeien. is toch ook belangrijk? Nou, dan kijk je toch eventjes op, op, op, op je nieuwsapp of hij uh, het raceje heeft gewonnen? Ja, maar... Toch, Lisanne? Of zeg ik nou iets geks? Ja, nou, ik vroeg het net aan. Uh, het kind is middel zeven Ik vroeg het net aan Lucas en die zei. Ja, maar papa is ook wel heel erg fan van Max Verstappen. Juist, dus juist. Ik denk dat hij het hem vergeven heeft. Ja. Ja. Ja, Max Verstappen kun je ervaren als je sportkind? Zeg maar. Ja, ja, dat zal wel. Heet je kind ook Max, Lira? Nee, Lucas heet niet. Oh, hey, Lucas is okay. ja, ja, ja, ja, zei, ja, Lucas ja. ja. ja, ja. Hey, Lisanne, dank je wel, hè? Ja, hoor. <laughs> Hoi. Uh, Zometeen even een berichtje van uh, Ashley. Want uh, haar man had iets ingepakt voor, uh, ja, tijdens het wachten. Het is ook vrij opmerkelijk wat hij had ingepakt. Zatering. Music and Man I Need. Ik een paar, ja, echt. Echt sukkelige gevallen. Dingen die zijn gebeurd tijdens of na de bevalling. Andries heeft toegegeven dat hij de verkeerde naam... op het geboortekaartje heeft laten zetten. Pure stress. Er waren ook nog een heleboel mannen dronken. Die van Brigitte onder andere. Ook uh, Relena die heeft haar vent echt uit de stad moeten bellen. Ja, dan kan natuurlijk net pech zijn... dat, je, dat, dat die weeën beginnen en dat je vent even op kroegavond Zo is. heel stuk in je kraag. En bij Imara. Mijn man was nog dronken toen mijn vliezen braken. En toen de verloskundige kwam, heeft hij alles ondergespuugd. Dat heeft de verloskundige opgeruimd. Mijn man had het zwaarder dan ik. Uh, Ashley die stuurt nog een uh, bericht. Mijn man had de Playstation mee. Hij was aan het uh, gamen tegelijk met een weenstorm. Ja, hier begrijp ik echt helemaal niks van. Ja, het kan lang duren natuurlijk. Maar waarom zou, nou, zou je nou je Playstation meenemen naar het ziekenhuis? Dat je in sommige gevallen wel twee dagen kan zitten. Tot. Ja, maar dan nog toch te... uit... Zeg maar PlayStation, -en, terwijl je vrouw aan het bevallen is. Ik Lekker, snap het niet... van ervan. Echograaf eruit, dus dan plug je, je PlayStation in. Je, ik snap wel <lacht> dat je niet zoveel kan doen. Alleen het beeld, dat, ja. dus je geliefde, is echt hard aan het werk om het voor elkaar te krijgen. Om jullie baby op de wereld te zetten. En oh, ja. jij besluit dan te Playstation. -en. Maar soms kan je toch ook. In... Karel heeft ook zijn Playstation ingepakt. Heb, ik, heb ik het goede bron, toch, Karel? <lacht> hoort wij bij iemand dat het 48 uur duurde. Ja, ja, dus ik denk... ik flikker die hele tas met alles en nog wat vol. Waaronder dus de Playstation. Met zelfs twee controllers. Ja, misschien komt er nog iemand langs. Ja, maar ik vind het zo ja, ontzettend ja, ja, haakstaan op... Ja, maar schat er wordt toch ook geslapen? Het is, niet, het is geen 48 uur puffen, toch? Althans. Nee, oké, okay, dat is natuurlijk... Nu noem je ook echt een extreme 48 ja. op u bevallen. Ja, oké, okay, weet je wel, maar... een Playstation, het idee alleen al dat je dat meeneemt naar het ziekenhuis, wat een geshowje. Ik ben ook heel hard uitgelachen, want toen we klaar waren, het duurde maar drie uur uiteindelijk, dus de ding is nooit uitgepakt, zei ik, ik breng eerst deze tas even naar de auto, daarna kom ik een halen, want het was veel te zwaar. <laughs> wat een gedoe. Ja, echt grappig. Ik moet ook zeggen dat Paul, die heeft dan weer een andere kant, die uh, was dan weer te betrokken, die uh, stuurde een bericht, onze zoon moest met een keizersnede geboren worden. Ik vond het snijwerk zo interessant, dat ik mevrouw helemaal vergat, toen ze begonnen met dichtnaaien van de buik, zei de chirurg. Zou je niet even bij je vrouw gaan kijken aan de andere kant van het laken? Ik was haar helemaal vergeten. Die dacht: hey, had ik chirurg moeten worden? Jan, goedemorgen. Morgen. Jouw vrouw is uh, ingeleid. Even goed denken om uit te leggen wat ingeleid is. is dat dan, dan, dan word je eigenlijk geholpen om de bevalling te laten beginnen, ja. hè? Ja. De vliezen waren gebroken en na twaalf uur waren de nog niet op gang. En toen hebben ze, ja, dan word je aan zo'n apparaat gelegd, uh, fuse, om de onderweg op gang te brengen. Ja, ja, precies. Dus dan gaat het dan, dan hoop je dat het dan ja. vanaf dat moment dat je lijf het overneemt en dat het gaat beginnen. Um, en toen, Jan? Ja, nou ja, die tijd had je nog geen PlayStation. Dus ik dacht, nou, ik zet lekker even TV aan, even de ja. tijd te doden. Ik lag een beetje surf, uh, surf in bed. Max Verstappen was er ook nog niet op, dus ja, ik zit een beetje te zappen. En ik denk, hé, hey, heldse bevallingen, dat is leuk om te zien nou. Ik, ik heb helse bevalling opgezet en ik zit dat te kijken nog even tot ze een beetje wakker en ze ziet het. Ja, dat vond ze natuurlijk niet leuk dat er een op had staan. Jij hebt Helse bevallingen aangezet op uh, televisie. Ja, ik zat helse bevallingen te kijken. Een ja, ja, be be beetje voorwerk doen, toch? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja de in, want hier komt Rieke Els in ja. graad, Die, ze kreeg, die ze loopt helemaal rood aan hier. Jan, wat heb je nou voor <laughs> vogelbrein? <laughs> hoe kan dat nou? Hoe kan je nou, hoe kan je nou Helse bevallingen opzetten? Ja, dan kun je ook zien hoe dat, het, dat het niet gaat. Ja, dat, dat bij is... ons wel gewoon wel goed gaat. Wij zijn een beetje ingeleid. Ja, verder goed gegaan. Keurige yes. dochter gekregen. Het is twintig mooie meid. Maar... Nee, allemaal helemaal goed, Jan. Maar jij hoeft, het niet te doen. jij hoeft het niet te doen, Jan. Jij hoeft het er niet uit te persen. Nee, dus kijk... je, hebt het, dus op, je hebt rampscenario's opgezet. Alsof je zeg maar voor iemand die bang is om in het vliegtuig te stappen... zet je ja. Air, Air, Aircraft Investigation of zo op, op National Geographic... met al de, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal neerstortende vliegtuigen. Ja, maar als je ziet hoe erger het er ook kan, dan valt het bij jou mee. Ja, dat denk ik dus ook. Dat, en dat is inderdaad, Jan is met de goede intenties, heeft hij die televisie aangezet. Zo van, dit ja. is het worst case scenario, het gaat bij ons waarschijnlijk meevallen. Dat was natuurlijk jouw bedoeling, Jan. Ja, dat was, inderdaad, dat was de opzet, ja. Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb maar... Uh... Ik heb het voor de goede vrede maar snel afgezet. En Heel. ik ben maar, uh, ik weet, ik, ik weet het niet meer, wat ik heb zitten kijken toen. Hey, ik vind het ik vind, ik vind toch ook, weet je wel, want natuurlijk ja, doet de vrouw het werk, maar de verzachterende omstandigheden die gelden wel een beetje voor man. Weet jij veel, weet je wel? Ja, nou, ja. je hebt geen idee wat voor bevalling je ingaat, maar ik zeg gewoon, vogelbrein. <lacht> ik vind het zo dom dan. Ik vind het zo dom, begrijp nou, er niks van. Je als, als man ga je ook door een emotionele rollercoaster, hoor. Niet alleen door dat. Nee, hey, dat, Jan, is, dat is, zo, is precies wat dat, ik zeg. Dus en dat zo. wordt ook vaak onderschat, maar dat is niet waar we het nu over hebben. Ik. Uh. Nee, nee, nee. nee. <laughs> met, met je eens wordt vaak onderschat. Maar daar gaan we het morgen over hebben. Vandaag? Okay, Geen dus goede zet morgen van morgen. jou. <laughs> ja. Dag Jan. Oh, wat heerlijk. Maar ja, wel, wel echt heerlijk. Goedemorgen, dit is Kibier. Ik vier op rij komt eraan. En de heer Felix Jan.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 Backy Music en Call It Love. Dit was uh, Annemarie gisteren over het spelletje Vier op een Rij... terwijl uh, jij op de radio muziek hoorde. Hey, ik ben hey, ook al lang niet bij Vier op een Rij geweest. Maakt dat niet klopt. uit. Dat klopt. Maar, maar jij meld, je, je, meld uh, je ook wel eens af, Arnie, dat je niet kan meedoen. Ja, dat is, dat is denk ik twee keer geweest. Ja, maar goed. Ja. Dat zo net. Ja, twee keer. Nee, nee volgende week hebben we... Ja, ja, dan is het nieuw stress. Ja. Nou, mochten mensen willen... Ik meld mij nu niet af. <lacht> yeah. Even goed om te zeggen, hoe kan Annemarie zich afmelden voor een spelletje? Want is er gewoon breaking news? Ze zit hier natuurlijk voor het nieuws. Dus ja. soms moet Annemarie gewoon zeggen, jongens, ik ben even te druk. Dat snappen wij. Ja, dus dan zegt ze tegen de redactie, als er mensen voor mij willen... met mij kan even niet gespeeld worden. Uh, ben je nu helemaal, als je zou willen, free to go? Het is natuurlijk uiteindelijk aan de luisteraar die speelt. Maar kan je, Annemarie? Totally ready. Jij hebt tijd? Ik heb zeker tijd. Ja. En zin? Nou, oh, dat is oh. helemaal. <lacht> niet normaal. Oké, okay, wil je vier op een rij spelen? Misschien wel met Annemarie, dan kun je nu bellen. 0909 9596. Oké, okay, je hebt er een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s? Ja, goed, Spice Girls met stop. stop right now. Thank you very much. En vanaf maandag hoor je er nog veel meer. Q Music neemt je mee terug naar de jaren 90 in de Q Top 500.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 Nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Hoi, Freek hier. Bij Essent geven we thuisvoordeelklanten graag meer dan energie. Zoals elk jaar korting op stroom en korting op energiebesparende producten. Maar ook op een krultang, een warmtepomp, radiatorfolie, braadpannen... een waterbesparende douchekop, een douchet, warmtekussens, kometsen... een wintervol voordeel. Met thuisvoordeel van Essent. Ga naar essent.nl slash thuisvoordeel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 dat alcohol de kans op zeven soorten kanker vergroot. En iets sterks voor de mannen: twee gemberthee. Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl. Altijd denken met extra korting? Download de Tango app. De mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt. Nu laptops met Windows 11, zoals een Lenovo met OLED-scherm, voor 599 euro. Score alle deals bij Bol. Half negen, goedemorgen. De vertraging op de weg vanaf een half uur. Op de A2 naar Utrecht, daar zijn ze nog druk met uitgelopen werkzaamheden. Tussen Geldermalsen en Knobit-Everdingen, 8 kilometer, 50 minuten. Omrijden als je naar Utrecht moet, doe je via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A27 van naar gorkum kom je in 9 kilometer... tussen de Keizersveerbrug in Werkendam met 35 minuten. Richting Utrecht op de A27 tussen Gorkum en Lexmond, 13 kilometer met drie kwartier. En de A50 Apeldoorn naar Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen, 11 kilometer... Meer dan een half uur. In het westen kan het nog regenen. Straks is het overal droog. We krijgen dan een mix van wolken en zon. Het wordt maximaal 9 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Vakbond CNV vindt het zeer schrijnend. dat steeds meer mensen met een baan niet kunnen rondkomen. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat vooral ZZP'ers vaker in armoede leven. De vakbond gaat politiek oproepen om daar meer tegen te doen. Ja, en zit je nu in de auto in Den Haag? Best een kans dat je stilstaat. Den Haag is namelijk de nieuwe file hoofdstad van het land, meldt Tom, Tom. Wie een ritje van 10 kilometer door Den Haag maakte... had gemiddeld 8 minuten vertraging, vooral de wegwerkzaamheden. Amsterdam stond eerder op de eerste plaats als filehoofdstad. Die stad staat nu op plek 2. Veel minder files stonden er in Groningen. Daar reed het vorig jaar lekker door. In de media en in de kranten gaat het ook deze ochtend nog over de enorme crisis bij de PVV. Zeven Kamerleden stapten gisteren totaal onverwacht uit de fractie. Want ze vinden dat Wilders alles in zijn eentje beslist. en niet wil samenwerken met andere partijen. In één klap is de PVV een kwart van zijn zetels kwijt. Op straat was het gisteren ook het gesprek van de dag. Ooi van Nederland. Als je een partij waar weinig inspraak is, willen mensen op een gegeven moment ook meer. Hij geeft het ook zelf een beetje aan van dat hij het zelf een beetje allemaal alleen kan. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, want alleen gaat hij het ook niet redden. Als je als partij wat wil bereiken, zal je moeten samenwerken. En een partij van Pvdv doet dat op dit moment niet. Nee, ja, die zeven opgestapte Pvdv-Kamerleden beginnen nu voor zichzelf, hè, met hun eigen groep. Hoe werkt dat nou? Zij splitsen af, maar zij zitten dan dus wel in de Tweede Kamer. Ook ja. al zijn zij een partij waar niemand op heeft gestemd, want die bestond toen nog niet. Nee, dat klopt. Maar ja, zij hebben wel die stemmen uh, toegekregen, toen nog als onderdeel van de PVV. Ja, en je krijgt een zetel en die zetel kun jij dus uh, meenemen en voor jezelf beginnen. Zoals Wilders, eigenlijk die zat ooit bij de VVD, is daar uitgestapt, nam ze zeven mee en is de PVV begonnen. Het is toch merkwaardig dat dat kan, hè? Ja, want je kunt, uh, kijk, je stemt op de PVV, je stemt misschien wel met een voorkeursstem op een ja, specifieke persoon. Maar vervolgens kan die persoon onder een. Nieuwe vlag, nieuwe partij, hele andere denkbeelden gaan, mm -hmm. gaan, gaan, gaan opperen. En dan heb je toch een plek in de Kamer. Ja, dan heb je toch een plek ja. in de Kamer. En, dan, en daar sta je dan als kiezer helemaal niet meer achter. Schiphol is gestopt met het plaatsen van berichten op X. Volgens de luchthaven is het bereik op X te klein geworden. Er is ook veel haat en nepnieuws, zeggen ze. Schiphol volgt daarmee het voorbeeld van de NS en andere mediabedrijven... zoals de NOS. De luchthaven blijft het platform nog wel lezen... maar reageert niet meer, zeggen ze. En bij de openingsceremonie van de Winterspelen in Italië, daar gaat Mariah Carey optreden. Nou, dat wisten we al. Maar nu is ook duidelijk wat ze precies gaat doen. Nou, ze gaat iets in het Italiaans zingen. Kijk eens. Ja, het wordt betoverend, al dus de organisatie. En verder zien we ook optredens van Andrea Bocelli en Laura Pausini. De opening van de Winterspelen is op 6 februari. In... Wat leuk! Wat leuk, dan ga ik Mariah ga ik daar ja. zien. Maar zij laat zich natuurlijk altijd uh, ergens... een beetje zo in oktober of november... laat zich ontdooien uit een ijsblok. Nee, en dan, vast, is het, ja. Ja, dan is het weer bijna tijd om... Uh, All I Want For Christmas te gaan zingen. En dat is natuurlijk wel echt het winterliedje. Gaat ze die dan daar ook doen? Of nee, dat, dat denk ik toch niet. Het is toch heel gek om begin februari nog een keer... All I Want For Christmas ja, te doen? misschien omdat het in de sneeuw is. Ja, dat zou kunnen. Het zou, het zou een geldig excuus zijn. Ja. Hé, hey, uh, Luc, zo meteen ga jij weer ons uh, voorstellen... aan een van uh, de atleten die we gaan zien... tijdens de Olympische Winterspelen. Wie horen we zo meteen? We horen zo meteen Jens van het Woud, een van de beste Nederlandse shorttrackers van dit moment. En dat is leuk, want straks zit heel Nederland te kijken naar de Olympische Winterspelen... en dan weet jij net iets meer over Jens van het Woud. Hey Bas, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Je moet nog uh, gaan spelen, maar alvast gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Je bent vandaag namelijk jarig 41 geworden. Ja, klopt. Ja, zeker. Hoe, hoe is het om 41 te worden? Want Mattie wordt dat over een paar nachtjes. aankomende ja. zaterdag is Mattie jarig. Hoe voelt het om 41 te zijn, Bas? Ja, minder erg als veertig worden hoor, dat is toch wel echt weer zo'n drempel. Ja, ja, ja. Hey, en hoe ga je dat vieren? Ja, ik ben, ben nu gewoon onderweg naar mijn werk, maar vanochtend hebben we gezellig met z'n allen ontbeten. Kinderen een mooie kleurplaats en, uh, en vanavond gaan we met z'n allen wat, uh, wat eten met het gezinnetje. En zaterdag uh, uh, vier ik de, de verjaardag met vrienden en familie en uh, met mijn tweelingbroer samen. Die, die is vandaag ook uh, 41 geworden. En wat heb, je, wat heb je van je vrouw gekregen voor cadeau? Ja, nee, wij gaan nog samen heel burgerlijk een, een nieuw trainingspak uitkiezen... voor het, uh, het padellen, dus dat wordt mijn cadeau. Een trainingspak voor het padellen. Nee, nou, jij bent ja, een hey. padeller. En is, jou, is jouw ja, vrouw ook ja. een padeller? Nee, absoluut niet. O, nee. nee, nee, nee, ik ben de padeller in huis. Heeft, ja. heeft zij behoefte aan het steunpunt van Annemarie... bellen over padellen? Want dan kan je gewoon ons nummer ja. doorgeven. Ja, ja, ja, ik zal, ik zal, het, uh, ik zal het eventjes uh, doorgeven thuis. Ja, ja. dan kunnen ze even, even uithouden? Ja, ja als voor Park okay. is ik er helemaal gek van worden. Namelijk. Ja, er zijn natuurlijk zoveel okay. padellers die het over niks anders meer hebben. Ja. Hé hey Bas, ja. um, sowieso dus een fijne dag. Helemaal lekker zou het zijn als je nog Dankjewel. 2500 euro wint. Met wie wil jij vier ja, op mooi. rijden? Ja, met Anne-Marie. Met Anne-Marie? Oké. Okay. Dus. Dan gaat ze de studio verlaten. Bas, je krijgt vier woorden. We horen graag jouw eerste associatie erbij. Heeft Marieke... Heeft Annemarie? Sorry, ik was even in de war. Uh, dezelfde associaties. Dan krijg je van ons 2500 euro en het gaat staan Ben ik klaar voor? Ja, helemaal. Ja. Je eerste woord is. Zacht. Acht. Bos. Sorry, wat zei je? Bos. B-O-S. Boom. Bank. Zitten. En je laatste woord is Kladblok Schrijven. Oh, je had vier op rij met mij gehad. Oh. Oh. Maar goed, je speelt met Annemarie. Precies. Music. Mattie en Marieke. Ja, wordt dat ook vier op rij. Antwoord na Dave Getta en Teddy Swims. We will find time. Even get out of back your music and gone, gone, gone. We spelen vier op een rij met Bas uit Oosterhout. Dit waren zijn vier woorden: zacht. Acht. Bos. Boom. Bank. Zitten. En je laatste woord is kladblok: schrijven. Jimmy die zegt in de appbox wat een goede antwoorden. Dit kan niet misgaan. Ook uh, Vanessa van der Zanden, dit wordt hem hoor. Ook vier op een rij met mij. Bas, het ziet er gewoon geweldig uit, maar maar maar. Als er dat mensen is. Iets, van Anne -Marie. dat is het dat zeker. Ja. Als mensen ergens een andere associatie bij hebben, dan is het bij bank. Daar komt er onder andere nog geld op binnen. Ah natuurlijk ja. En stoel zegt ja. ook Barbara bijvoorbeeld nog. Dus hmm, ja, ja. Uh, de, de, de, de sterren staan goed, de kaarten zijn goed geschud. Uh, maar we gaan pas juichen als er vier dezelfde associaties zijn. Ja, Het zou natuurlijk uh, fantastisch zijn, Bas. Want je bent vandaag uh, ook nog jarig. Ja. Oh, no, no, no. ja. Oké, okay, we gaan Annemarie terug de studio invragen. En haar vier dezelfde woorden geven. De deur zwaait open. En, en daar gaan we. Het eerste woord is... Zacht. Hard. Bos. Boom. Bank. Oh, Nu traaf ik het tussen twee. Zitten. Oh, oh, oh, oh. Laatste keer dat vier op een rij is gewonnen, was 25 november. Dat is dus vorig jaar bijna twee maanden geleden. Ja, als je bent jarig, gaat het 2500 euro? Mocht je het winnen, gaat het naar je verjaardagsfeestje? Daar ja, kunnen we wat aan toevoegen. Ja, absoluut ja. Nou, we gaan eens kijken. Het laatste woord. is een kladblok. Schrijven. Als je ik krijgt 2.500 euro en een straatstaatsloten. Wow. Nou, dat is een mooi toch. Het. het was nog heel even spannend natuurlijk bij je bank. Ja, ik dacht stoel. Ah, oké. Okay. Ik dacht misschien zit je wel aan geld te denken. Oh, nee. Ik zag meteen een bank voor me. Oh, wat grappig. Hé, hey, dit is wel echt dubbel feest. Je bent jarig. Je tweede ja. broer is ook nog jarig. En, en, en, en oh. dan gaan we 2.500 euro naar jouw bank overmaken. Oh, super tof. Nou, dankjewel. Bas, geniet ervan. Fijne verjaardag. Dankjewel veel plezier nog. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in We zitten hier nog een beetje in de afterparty van Vier op een Rij. We hebben zojuist Bas kunnen blij maken met 2500 euro. Zacht, hard, bos, boom, bank, zitten en klaplok schrijven. Je had nog een uh, onbewust, een, toch een theorie hierover, uh, Annemarie? Ja, bij bank zag ik wel meteen een bank voor je waarop ik kon zitten. Maar ik twijfelde tussen bank en stoel. Toen deed ik euh, stoel en zitten. Toen deed ik zitten. En toen ben nou, je... Kladblok dacht ik notitie of schrijven, maar dan ga ik ook voor het werkwoord. Want hij zat bij zitten, had hij ook dus een werkwoord. Ja, dus je bleef in de werkwoordencategorie. Ja. Daarom zei hij bij bank geen stoel, maar zitten. En bij kladblok geen pen, maar schrijven. Ja. Wauw, dit is misschien onbewust. Ja, kijk, en dit is het bewijs meteen meer. Er wordt het allemaal gespeeld, het gaat 2500 euro uit. Wat zitten wij nou toch te joker in? De Olympische Winterspelen in Milaan. Mm. Lukt nog onvoldagen. dagen. Hoeveel? 16 dagen. Nog 16 dagen. Niks, We gaan het uh, he? hebben over een man die er ook uh, vier op rij had. Vier gouden medailles. <lacht> Toch? Ja, klopt. Jij hebt het over, over Jens van het Wout, shorttracker. Die wist afgelopen weekend op het EK shorttrack in Tilburg... vier gouden medailles mee naar huis te nemen. Hoorlijk, joh. Je zou hem nu ook kunnen tegenkomen... misschien wel in de supermarkt of uh, bij de, de lokale tijdschriftenwinkel. Dat geldt hij, in principe voor iedereen in hij, Nederland? Ja, nee, ja. Ja, met tegelijkertijd. Hij staat namelijk op de koffer... Van de men's health. Van de men's health. Health. health. Kom je ook niet zomaar. En heen. hij is die short tracker met dat enorme litteken op zijn linkerwang... Alla de Joker. Want hij heeft ooit een schaats in zijn gezicht gekregen oh. tijdens het sport. Oh. Wat, wat een gaaf verhaal op verjaardagen. Ja, maar wat vreselijk. Als je, als je dat soort nieuwsberichten leest, dan voel je het altijd meteen. Ja, klopt. Ja. Ik stel hem graag aan je voor. Het is mijn plicht. En het leuke is, ik heb hem al gesproken. Dit is Jens van het Woud. Hij is shorttracker voor Team NL. Jens, hoe zou jij jezelf voorstellen? Ik ben Jens van het Woud. Ik ben nu 23 jaar oud. Ik zit vijf jaar in de Nationaal Team Shorttrack. Ik ben eigenlijk opgegroeid in Canada. Daar heb ik tien jaar gewoond. En ik ben nu inmiddels elf jaar weer in Nederland. En naast de schaatsen doe ik eigenlijk sleutel aan mijn motoren. Motoren! Nou, daar weet ik precies niets van. Maar ik ga nu doen alsof ik er alles van weet... Vertel eens even wat meer over jouw motoren. Ik heb er nu twee. Ik heb een Yamaha Virago en een BMW K100. Dus zijn een beetje oldschool motoren. En die zijn omgebouwd naar café racers. Ach, natuurlijk. De good old Yamaha Viagra. Een café racer. Uh, voor iedereen die dat niet weet. Kun je even uitleggen wat dat zijn, café racers? Ja, dat is eigenlijk een soort oude Italiaanse stijl motor. Dus het is wel sportief. Maar eigenlijk hebben ze die gewoon gebouwd om van café naar café gewoon te toeren. Het zijn leuke, leuke bakjes. Ja, nee, natuurlijk. Dat wist ik allemaal al lang. Zeg, sleutel jezelf ook aan die motoren. Nou, één is dus echt, uh, ik noem het Frankenstein. Want het was een blok die ook lekte met de koppakking. Dus het hele blok moest uit elkaar. Voor Fox van Race Motor. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, sorry, sorry, sorry. Ik moet je onderbreken. Ik heb hier echt nul verstand van. Ik weet niet waar je het over hebt. Dus uh, ik improviseer even en verleg het gesprek naar jouw rechteronderarm. Want daar staan onwijs veel mooie tatoeages op. Nu weet ik dat het een trend is onder Olympiërs... dat zij de Olympische ringen tatoeëren. Wil jij dat ook? Ik zou wel heel graag de ringen willen. Als, als ik dus iets haal wat ik leuk vind. Maar ja, dat ligt ook aan hoe de wedstrijd loopt met short track. Dat is lastig. En uh, ik probeer al, nu al een paar jaar mijn broer te overtuigen... dat we samen iets moeten nemen. Maar hij is niet echt van de tattoos. Dus uh, daar moet ik nog even mee uh, doorpakken. Ja, dat is wel even leuk om te zeggen. De broer van Jens, Melle van het Woud... die gaat ook naar de Olympische Spelen. Kom wel goed, zodra we in Milaan zijn, slepen we jou en die broer van je mee... naar de eerste, beste, willekeurige tattoo shop... en laten we die Olympische ringen zetten. Over Milaan gesproken. Is er nog iets wat ik voor jou mee kan nemen? Iets wat je wilt hebben om in Milaan een beetje te kunnen relaxen? Ik hou heel erg van Lego, dus dat zou ik leuk vinden. En uh, ik ben wel echt een chocola persoon. Dus die, die Mulca Chunky, die, van die nieuwe, die, dat zou echt tof zijn. Dus ja. Tuurlijk! Als dat in jouw dieet past, nemen we lekkere chocola voor je mee. Komt helemaal goed. Jens van Wout, onderweg naar Goud. Arrivederci. Ice, ice, baby. All right, stop. Nou, wel een leuke gast. Jorde Je Jens van het Woud Tracker. een van de helden die waarschijnlijk... ...ja, het Wilhelmus gaat horen op het podium. You, Music. You with you. Shakira heeft de alarmschrijf deze week. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. van de Engelse showbiz, de Beckhams. Wat vind je er zo interessant aan? Ja, zeg het maar. Ik vind het niet, uh, kan het niet goed onder woorden brengen. Ik vind het uh, aan de ene kant tragisch. Want uh, het laat maar weer zien dat als je heel bekend bent... en je hebt heel veel geld, dat het in 9 van de 10 gevallen... toch gewoon gedoemd is om te mislukken. Ja, want zoon Brooklyn heeft uh, uit de school geklapt over zijn ouders. Hij is nu getrouwd en daar zou zeer veel ongezelligheid zijn. En ja. hij... Uh, uh, ja... Uh, doet eigenlijk zijn ouders aan de schandpaal nageldse ouders aan de schanpaal... Ja. Ja. over hoe het bij hun thuis eraan toe gaat. Die docu staat bij mij ook nog vers in het geheugen. Ja. Die docu was heel leuk over Victoria. En dan zie je nog uh, de, de Beckham zo lekker dansen met z'n tweetjes. Ja. Over hem, hè. en er is nu ook eentje over haar uit. En dan zijn ze nog echt die, die perfecte familie. Alle spijs en vree. En inderdaad, misschien is het toch ook wel een beetje... Het is ook een beetje, de, ook een beetje lelijk van mij... want je denkt, ja, het is te perfect. Het, ja. kan, het kan niet bestaan. Maar ben je dan blij dat het daar ook misgaat? Nee, want ik heb dat, dat niet. Ik vind nee. dat toch nog sneu. Nee, maar het heeft toch een soort aanzuigingskracht op me... Ik weet niet waarom. Ik wil toch, ik wil, ik wil toch zeg maar de hoed en de rand... Ik wil, ik wil toch alles weten. Juist. Ik kom nu in mijn timeline kom ik weer heel veel dansende Victoria Beckhams tegen. De inappropriate dance. Dat gaat ook uh, viral. Ja, ik, ik, ik ga eerlijk zeggen, ik zit er midden Nu ben jij, uh, ja, eigenlijk is de jouw de Erik de Munk, uh, wakker gekust. Erik de Munk is showbiscanner Dat is iemand die echt alles overal van weet. Het lijkt wel alsof hij een, een, vlieg, een fly on the wall is bij dit soort mensen thuis. Hij, ja. hij bij zich er helemaal in vast. Hij weet er alles van en hij kan het ook echt heerlijk juicy vertellen. En we spreken Erik zo meteen. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Profiteer nu van 40% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. 18+ plus bewust. Ja? ja. Serieus? Oh, 7, 7, wat een geld. 1000 tot verdikken. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag.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 Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl. Dit is de laatste week prijzenstorm bij Jumbo. Nu alle Jumbo's verse pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Lenoir 2 plus 3 gratis. En optimaal kwark of yoghurt. 1 plus 1 gratis. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.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 Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Deze week in de bonus. Alle Bonduel conserven, Diepvriesgroenten en spreads, 1 plus 1 gratis. Alle Optimaal Drinkjoghurt Ook 1 per 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook 1 per 1 gratis. En at Home Keukentextiel sets. 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie... terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield Boekhouden van Bolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl Albert Heijn bezorgt ook vers pakketten. Zoals Nasi of Teriyaki. Naki? Precies, vers en makkelijk. En nu 10% korting op een vers pakket en benodigdheden. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt. Of aan Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, Maak de heel je winter koe.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 Naar nee. nou, niet te stoppen, oh, yeah. check de voorwaarden op vodafannl slash batterijgarantie. En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one vaataf.